Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. President Obama wil NASA de komende jaren nauwelijks extra geld geven. Het budget voor de ruimtevaartorganisatie neemt in 2016 met ruim anderhalf procent toe. komende vijf jaar mag NASA jaarlijks bijna 19 miljard dollar uitgeven. Er is gewoon niet veel geld beschikbaar, zei een woordvoerder van de regering. brengt NASA volgens hem niet in de problemen, maar het zal hun werk zeker afremmen. De bezuiniging maakt deel uit van de begrotingsplannen... die president Obama gisteren presenteerde. Door bezuiniging en het verhogen van de belastingen... wil de regering het tekort met 500 miljard dollar verlagen. Het Amerikaanse oliebedrijf Chevron moet bijna 6 miljard euro boete betalen... voor vervuiling in het Amazonegebied. De boete is opgelegd door een rechter in Ecuador. Volgens aanklagers heeft oliebedrijf Texaco... dat inmiddels is overgenomen door Chevron... tientallen miljarden liters giftig materiaal in het Amazonegebied geloosd. Het gebeurde tijdens olieboring in de jaren 70 en 80. Daardoor zou de oogsten zijn mislukt, zou vee zijn doodgegaan... en zou het aantal kankerpatiënten in de regio zijn toegenomen. De rechtszaak loopt al bijna 20 jaar eerst in de Verenigde Staten... en sinds 2003 in Ecuador. Chevron wijst de beschuldigingen van de hand... en gaat tegen de uitspraak in beroep. Shell en het Braziliaanse suikerconcern COSAN... hebben hun plannen toegelicht voor een joint venture... voor de productie van ethanol... De organisatie gaat Rijzen heten en gaat jaarlijks ruim 2 miljard liter ethanol produceren voor de Braziliaanse en internationale markt. Bij het bedrijf gaan 40.000 mensen werken. Ethanol wordt gemaakt van suikerriet. Het is bruikbaar als brandstof voor auto's die daardoor nauwelijks CO2 uitstoten. In Brazilië rijden veel auto's op bio-ethanol. In Nederland wordt ethanol sinds 2007 toegevoegd aan brandstof. Het weer vannacht droog, vooral in het westen opklaringen, plaatselijk ook mist. De minima liggen rond 2 graden. In de ochtend af en toe zon, maar 's middags raakt het bewolkt en tegen de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt 4 graden in Groningen en 8 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO de nacht op één. Met Herbert Godet. Een uh, hele goede nacht. Welkom in het tweede uur van de Nacht op 1. En vannacht praten we over leiderschap. En ik kreeg net al een telefoontje van Martijn. En die zei, uh, een leider die komt tot zijn recht als die serieus wordt genomen. Dat is belangrijk voor een, voor een leider. Serieus wordt genomen door de mensen ook om hem heen. En ook een mailtje via nacht@eo.nl De eerste mevrouw in uw uitzending en meneer Bob, dat was dus vorige uur, die hebben gelijk. Een leider haalt het beste naar boven uit zijn of haar mensen. En leiders heb je in allerlei vormen. Ouders die bijvoorbeeld bij hun kinderen uh, weten op te voeden zijn eigenlijk ook leiders. En een goede leider... Die geeft de mensen een stukje eigen verantwoordelijkheid. Al naar gelang, iemands talenten en capaciteiten. Nou, misschien heeft u daar ervaring mee. Bijvoorbeeld in een privé situatie. Dat heeft ook natuurlijk uh, met leiderschap te maken. Uh, noem het maar in een gezin. Daar moet er ook een klein beetje soms een leider aanwezig zijn. Of heeft u misschien andere uh, voorbeelden waarvan u zegt... die personen die, de, ja, die doen aan heel goed leiderschap. U kunt erover meepraten via nacht.eo.nl... of u kunt ook bellen met 0800-1121. So Zie Quartro en Chris Norman in de Nacht op een met Stammelingen van het uh, jaar 1978. Uh, we praten dus zoals gezegd over leiderschap deze nacht en uh, ik ga erover doorpraten met uh, Kees. Goede Een Dag Herbert. Ik ben zelf niet zo'n goede leider, maar ik heb ooit uh, goede leiders gehad, zullen we maar zeggen. En wa waarom ben je geen goede leider, Kees? Dat vind ik dan wel weer interessant om te weten. Nou, ik ben een ontwerper. En, uh, ik heb er eigenlijk altijd voor gekozen om gewoon in mijn eentje te blijven ontwerpen. En niet om een soort manager te worden, want dat is natuurlijk een heel ander vak eigenlijk. Dus ik, ik werk Plot. gewoon in mijn eentje, dat gaat goed. Maar je, je werkt voor jezelf? Ja, ik werk voor mezelf. Dus, maar, uh, dus dan ben je zelf eigenlijk ook, uh, in, in de zin van dat je voor jezelf werkt, ook een leidend bezig, want je moet niet opdrachten binnenhalen. Ja, niet... wel, wel een beetje. Maar uh, ik heb dus ooit, uh, ooit op een bureau gewerkt, ja een paar keer wel, maar het eerste bureau, dat was Hoogstraat in Rotterdam. Uh -huh. En daar zaten drie goede leiders... En die probeerden dus personeel een klein beetje onder de duim te houden, weet je, want aan de ene kant zat de directie, aan de andere kant zaten die mannen te tekenen, daar was ik ook bij. Ja, dat was een groot verschil. Maar ze hielden van me, maar ze waren nou niet zo geneigd om te zeggen, ja, ah, je bent eigenlijk best wel goed of zo, weet je wel, want dat kostte natuurlijk alleen maar geld, weet je zo, zo werkt dat dan. Ja, bedoel je, je werkte bij een bedrijf, je had twee directeuren, maar die zeiden eigenlijk nooit van... Nee, drie, drie directeuren. En die en... zeiden nooit van, Kees, je, je werkt goed. Nee, nee, en dan moest ik echt weer een keer daarheen en dan zei ik van ja, joh, joh, ik ben nu uh, 25, maar ik doe het werk van iemand van 35 en ik wil er geld bij hebben en dan gingen ze overleggen. de ja. zenuwachtig, deed ik dat dan. En, en dan, uh, dan kreeg ik gewoon weer 700 gulden bij of zo, weet je wel, per maand. Ja. Mm -hmm. Een hele fiets <laughs> per maand. <laughs> maar, maar vind je dat dan een, een, een vorm van, van slecht leiderschap, zodat ze dan moesten overleggen en nooit eigenlijk zeiden, nee, van, je doet goed je werk? Het wel. Nee, ik, ik, heb nu, ik moet natuurlijk nu ook soms mensen inhuren en dan uh, probeer je het ook zo zuinig mogelijk te doen. Ik snap dat nu helemaal. Ja. En eigenlijk uh, was het ook al een soort... Uh, nou, soms snap je dingen na de hand pas. Het waren hele aardige mannen eigenlijk. Mm -hmm. Maar ja, ze hadden zo'n heel troepje van die creatieve... Uh, moesten ze onder de duim zien te houden. En... Ja, uh, uh, dat, dat, dat is niet zo eenvoudig, denk ik hoor, Herbert. Nee, want het uh, nee. zijn niet de makkelijkste mensen. Maar, en uiteindelijk toen ik wegging, want ik ja, ik heb uh, het eigenlijk toch wel met plezier gewerkt, maar het was uh, het was ook soms een beetje debiteur en crediteur op zijn kantoor en zo. <laughs> en uh, soms had je een halve dag niks te doen, en soms had je het heel druk. Yeah. Maar ik deed altijd wel mijn werk, want ik kwam meestal te laat. En bij iedereen zeiden ze iets van, maar bij mij niet. En dan uh, maar ik werkte ook altijd door als er iets afgemaakt moest worden, dus dat wisten ze. Ja, precies. Hè? Was de persoon die altijd even wat langer bleef zitten, dan boven ja, het licht ja, nog op die ene kamer. Ja, ja. ja, we hebben een mooie toestand meegemaakt met overwerken. En eerst ging ik een keer Chinees eten en daarna nog iets duurder. En daarna Grieks. En dat ook weer een van die direct directeuren bij mijn tafel stond, want ik leidde dat dan toch als jongster. Als je... Maar oh, dan is het zo achterlijk duur, weet je wel. Ja. En dan was dat ook weer klaar, weet je wel. Ja. En toen ik echt wegging, toen, uh, toen, uh, toen uh, waren alle directeuren afwezig. Ze vonden het echt vreselijk dat ik wegging gewoon, weet je wel. Okay. Maar dat is wel mooi dan. Ja. Wat ik nog interessant vind om te weten, Kees, je hebt gewerkt onder drie directeuren. En je, ja. nou, je hebt daar een bepaald beeld van. Je hebt zoiets van, nou, weet je, ik, ik zou het toch anders doen. Welke dingen uh, uh, pak jij dan nu anders aan? Want je bent nu ook een soort, nou, toch een beetje leidinggevende als je ook ja. andere mensen inhuurt. Wat, wat heb je daarvan geleerd? Waarvan je zegt, van, nou, dat neem ik dan mee en dat pak ik anders aan? Nou, ik gun iedereen zijn succes. Als ik nu een illustrator inhuur of zo... dan uh, en die zegt een prijs... ja, dan is dat gewoon goed. Ja, maar je hebt, je er weet... wel, je hebt er wel een grens, Kees. Als die illustrator zegt, ik vraag 400 euro voor een dag uh, werken... dan zeg jij misschien... Nee, ja, hey, maar het, we, ik zeg misschien ook tussendoor nog wel een paar woordjes... dat ze denken, ja, ik kan niet uit te vragen of zo. Ja, zo zit het wel. Okay. Zo kun je dat ook een beetje regelen. En, uh, maar ik wil dat ze het uit eruit halen en uh, dan wil ik ook gewoon een goede prijs betalen. Weet je wel, sowieso iets. ja je, probeert... Snap je dat een beetje? Ja, je probeert eerlijk en, en fair te zijn. Ja, maar dat eerlijk, dat is tussen dus aanhalingstekens. Want het is altijd, uh... nee, het, is, het is gewoon een beetje onderhandelen. Maar ik wil dat, dat, dat hij gewoon de mooiste illustratie gaat maken, uiteindelijk. Die, ja. die hij maar kan maken. Ja. En dat uh, als je natuurlijk iemand helemaal het. Uh, ja, Uitknijpt. Anders uit kan willen halen, nou, dan gaat dat niet lukken, nee. natuurlijk. Nee. Nee. Nou, ik wens je nog heel veel hier en uh, ja. een, o, mooie samenwerkingen gewenst dan. Met mooie ja, resultaten. He, he, en jij met je uitzending, want het is echt prachtig, hoor. Nou, dankjewel. je wel. Uh, goeienacht nog, Kees. Goeie eens. muziek draaien allemaal, joh. D -d -d dankjewel, daar gaan we lekker mee door straks. Dag, Herbert. Goeienacht. Hoi. Hoi. Ik ga, ga naar Ernst, goeienacht. Uh, Evert, is het. Oh, Evert, excuses. Ja, geef niet. Um, ik vind leiderschap iets eens. En uh, nou ja, ik heb zelf niet zulke goede ervaringen met uh, leiderschap in, uh, in het groot winkelbedrijf. En nu maak ik mee van mijn kennis in het ziekenhuis. Is een groot ziekenhuis. Wat, wat voor ervaringen heb je meegekregen daar dan? Die slechte uh, organisaties, dat was in de negentiger jaren al. En uh, er wordt er van bovenaf door, door managers wordt opgelegd van dit en dat en dat moeten gebeuren. En uh, de, als loonslaaf heb je dat maar te doen. Dus uh, ik wil liever niet onder de leider werken. Jij voelde je niet in je recht staan op dat moment als werknemer? Je nee, je... helemaal niet. En ik maak het nu weer mee uh, met die kennis. Dat is, uh, nee, is echt afschuwelijk. Iedereen wordt uitgeperst uitge uh, tot en met. Dat is uh, echt niet normaal. Maar goed, kijk, sommige bedrijven ontkomen, ontkomen er niet aan om hem toch een beetje in te krimpen. Is het dan de manier waarop ze het hebben gebracht naar jou? Is, zit daar dan misschien het verschil in dat het bij maar jou het nu naar het bovenaan opgelegd zonder. Uh, die mensen, het wordt opgelegd door, door mensen die niet uh, weten wat er op de werkvloer speelt. Die ja. niet luisteren naar uh, de medewerkers ja. die het moeten doen allemaal, die het moeten uitvoeren. Maar de manier hoe het soms opgelegd kan worden, dat kan natuurlijk ook heel veel uitmaken. Hoe het tegen je verteld wordt. Het, het, wordt, het gaat zo van, het wordt, um, het wordt aangekondigd. Uh, dan, uh, in het begin wordt het nog een beetje gepast en gemeten En een beetje aan je toegegeven. Uiteindelijk is het toch uh, basta. Ja. Wat, wat, zijn nou, jouw, de, wat, wat zijn jouw ja, leiderschaps... Daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Nee, wat zijn jouw nou, leiderschapskwaliteiten, uh, Evert? Nou, dat weet ik nog niet. Want, uh, nou, ik heb bijvoorbeeld wel lesgegeven gegeven of zo. Ik, ik vind het heel eng om uh, uh, leider te moeten zijn. Want eigenlijk wil ik dan uh, dat er uh, gebeurt wat ik wil dat er gebeurt. Dus zoals ik het wil hebben. Maar aan de andere kant, ik vind eigenlijk... dat je gewoon iedereen tot zijn recht moet laten komen... Ja, en, en dat, vind je, dat vind je zelf eng als je le leider uh, moet zijn om iedereen tot z'n recht te laten ja, komen. Ja, en nu, nu uh, ik ben dus bezig met het project en daarvoor uh, uh, ben ik bezig vrijwilligers te werven, want ik heb medewerkers daarvoor nodig. Ja. En uh, ik moet dus leiding gaan geven aan een groep vrijwilligers. En uh, uh, ik merk nu al van wie ze zich aanmelden, ik heb geadverteerd daarvoor, van uh, ja, sommigen hebben wel veel praatjes. Dus ik denk van, oh, even, dus hoe, hoe pak ik dat het beste aan? Ik ben er heel onzeker in gewoon. Heeft dat, dan, heeft dat dan te maken dat je er onzeker in bent door wat je dan meegemaakt hebt bij voorgaande bedrijven? Of zit het gewoon een beetje in je aard? Nee, het zit in mijn aard. Oké. Okay. Aan de ene kant denk ik van: ben ik best wel hier van Ik wil gewoon dat het gewoon goed wordt. Dat het gewoon zo is als dat ik, uh, dat ik vind dat het goed is. Aan de, andere kant, aan de andere kant vind ik van: ja, je hebt wel met. Ik ben heel onzeker naar mensen toe. Ik heb wel met mensen te maken die gewoon elk hun eigen makken hebben, hun eigen karakter. En, ja. En dan wil ik ook sociaal zijn. En ik heb wel een goed voorbeeld hoor. Want ik werk part-time voor een organisatie, de afdeling, een kleine afdeling van een organisatie. En het is heel democratisch. En daar komt inderdaad iedereen tot z'n recht. Ook degene die wat minder uh, goed mee kunnen komen, maar ook de uh, goede zeg maar. En ja, dat, dat gaat allemaal, dat loopt allemaal heel ja. goed. Maar Evert, je, je weet wat uh, je, je minder sterke kanten uh, zijn. Eigenlijk je zegt ja. je weer een beetje onzeker, maar weet je dan ook wat je sterke kanten zijn? Want dat kan er misschien wel bij helpen. Nee, mijn mak is een beetje... Nee, dat weet ik nog niet zo goed, nee. Maar, nee, maar, maar ben je daarna op zoek? Want ik denk wel dat, dat ja. het je helpt in het leidinggeven straks. Ja, precies. Ik, ik moet wel weten natuurlijk op een gegeven ja. moment... wat mijn uh, goede kanten erin zijn. Want het moet wel gebeuren. Precies, want je hebt, je, en... je hebt ook van die testen, hè? Je hebt honderdduizenden testen die uh, vervolgens uh, iets over jou zeggen... als persoon wat voor leider je bent. Heb je dat wel eens gedaan? Nee, nee, joh. dat soort dingen doe ik nooit. Ik, ik weet niet eens waar ik dat kan vinden op internet. Oh, dat kan je zo heel makkelijk vinden. Maar dat, dat, dat, misschien is dat leuk om een keer te doen? Ja, dat zou ik wel eens uh, moeten doen. Want mij mak is een beetje dat ik pas eerst gebeuren dingen... of uh, maak ik dingen mee en dan pas achteraf denk van... oh, dat had ik moeten doen of dat had ik moeten zeggen, weet je wel. Ik reageer altijd in tweede instantie, nooit uh, direct. Ja. Dus dat is echt uh, lastig. Maar denk, denk, je, denk je zelf ook niet dat het je sterker maakt... als je weet wat je sterke kanten zijn? Uh, ja, dat zou, zou best goed zijn, ja. Ja, nou. Ja, ja. Nou, ik wens je in ieder geval uh, succes dan met het, uh, met het leidinggeven straks. <laughs> en een goede nacht nog even. Dank je. Dank voor het bellen. Dag. U kunt uh, meepraten over het onderwerp uh, over leiderschap. Wat maakt bijvoorbeeld iemand een goede leider? Wat, wat heeft u meegemaakt uh, aan leiders? Wat heeft u geleerd? Wie zijn uw voorbeelden? U kunt uh, mailen naar nacht@eo.nl of ook bellen met het telefoonnummer 0800 1121. Dat is 0800-121. <tied> Via de stoeter valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag in mijn prachtig. Mooi. Op deze prachtig mooie dag.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 Daniel Lohus, zijn nieuwe single, een prachtig mooie dag in de Nacht op 1. En in deze nacht praten we dus over uh, ja, wat maakt iemand een goede leider, leiderschap. Aan de telefoon heb ik Robert, goedenacht. Goedenacht. Jij ja, hebt uh, ervaringen met, met leiders? Of je bent zelf ja. misschien een leider? Nou, ik ben zelf inderdaad wel een, in dat opzicht een leider dat ik ook een, een team mag aansturen binnen het politieke spectrum, zeg maar, als voorzitter van een, van een politieke jongerenorganisatie. En uh, dan zie je ook dat, je, dat het ontzettend belangrijk is eigenlijk om leiderschap te geven aan, aan een groep en ook met z'n allen, zeg maar, alle gezichten dezelfde kant op te hebben om uiteindelijk ook voor je ideaal te gaan. Want dat is denk ik uh, wat ontzettend belangrijk is in elk geval in de politiek. In, uh, ...in leiderschap, dat je, dat je een ideaal hebt... ...en daar ook voor, voor, voor uh, wil gaan met z'n allen. Ja, en wat, wat zijn nou, uh, nou, wat zijn nou uh, zaken die jij tegenkomt... Uh, ...die daarbij helpen om die mensen aan te sturen? Want het, is nou, het, echt het belangrijkste, een... denk ik, is, is, is dat mensen continu gedreven zijn... Eigenlijk ...om voor dat doel te gaan. Dus dat je uh, een, misschien een soort van abstract doel... ...waar je heen wilt, dat je dat toch een beetje... Concreet vertaald in kleine stapjes die mensen ook, ook zeg maar, kunnen zien. En, en dat je daar, daarmee ook voortgang kan laten zien. En mensen daar ook mee kan motiveren om, om ervoor te gaan. En, en dat dan ook onderdeel kan maken van het grote geheel waar je eigenlijk dan heen wilt als leider. Ja, maar goed, er zitten ook altijd mensen tussen die, die denken van... Nou, weet je, ik ga gewoon naar mijn werk. Ik vind het allemaal leuk. En uh, ik zit mijn tijd uit en morgen weer een nieuwe dag. Die wat minder ja, gemotiveerd precies. zijn. Ja, en dat is denk ik ook, het, ook het grote, uh, uh, de grote uitdaging van leiders. Om, om die mensen toch te motiveren om... Uh, ...op uh, de tijd dat ze op het werk zijn, zeg maar... ...en dat ze hun tijd stoppen in een vrijwilligersorganisatie... ...want ik denk dat dat ook de moeilijkste organisaties zijn om aan te sturen... ...want je kunt mensen niet verplichten om te gaan werken omdat ze geld verdienen... Precies. ...maar je bent afhankelijk van of mensen hun tijd erin willen stoppen. En dat je dan ook, uh, ook die mensen uh, toch die uitdaging geeft... ...om toch uh, te zoeken naar, naar wat, wat hun wel drijft... Uh, ...en dan uiteindelijk hun werk ook daarop af te stemmen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om, om werk niet te zien als doel op zich... Maar uh, mensen daarin ook, ook echt te ondersteunen uh, in wat ze doen. Ja. Want je, je, je zegt dus, je bent zelf leiderschap van een, of leider van een politieke jonge organisatie. Wat, wat, ja. wat, wat zijn jouw uh, uh, uh, ja, sterke kanten als leider? Hoe, uh, hoe kunnen we jou herkennen als leider? Ja, ik, ik denk dat uh, wat, wat mij wel kenmerkt, is, is, dat, uh, is dat je echt het grote, het grote ideaal hebt waar, waar je continu voor wil gaan. Uh, en dat je daarin alle mensen mee wilt krijgen op, op één lijn. En dat je. Uh, altijd rekening houdt zeg maar, met degene die, die het minst hard kan lopen. Uiteindelijk is dat uh, degene op wie je ook je tempo moet afstemmen als organisatie. Uh, waardoor je ook iedereen meekrijgt. Ik denk dat je niet onverhoopt uh, uh, heel snel kort door de bocht een uh, besluit moet nemen. Maar dat belangrijk is dat je een continu draagvlak hebt om, om door te gaan. En dat draagvlak zoeken, dat is iets wat, uh, wat mij wel kenmerkt. Dat je continu met mensen overleg bent van ja, wat willen we nou, waar gaan we nou heen. En ook gewoon helder hebt van op welke weg rijden we en wil je daarop blijven rijden. Dan ja. continu afstemmen eigenlijk onderling eh, mm. ja, hoe je dingen moet doen. Maar je zegt net ook rekening houden met de mensen die dan wat, wat langzamer uh, lopen in de, in de organisatie. Betekent dat dan, um, nou ja, als, als je dan iemand in de organisatie hebt die, nou ja, die er misschien anders over denkt, dat je daardoor dus uh, nou even op de rem trapt? Dat levert af en toe wel vertraging op. En dat, dat hoeft niet eens per se verkeerd. Er zijn vaak woorden, worden die mensen als een soort van vijanden bestempeld. Als nou, diegene die doet het zo moeilijk doet, zeg maar, die moet je zien te ontwijken. Nee, ik denk dat je uiteindelijk um, daar wel aandacht voor moet hebben. Natuurlijk niet tot in het treuren. Je zou uiteindelijk wel een besluit moeten nemen. Uh, maar die mensen zorgen er wel voor dat je een besluit wel overwogen maakt. En die zullen je altijd op een, op een keerzijde wijzen van het besluit dat je wil nemen. Wat er ook wel weer uh, je ertoe aanzet om misschien dat... dat kritiekpuntje van diegene toch wat aan te scherpen in je eigen beleid omdat je daar te snel overheen wil stappen. Ja. Dus uh, ik denk niet dat, dat uh, mensen met kritiek altijd heel vervelend zijn voor je beleid en uh, dat er altijd wel een kern van waarheid in zit waar je wat mee kan. En waar je rekening mee moet houden dan. Ja. En waar je daar rekening mee moet houden, ja. De, wilde je al van jongs af aan lijden worden, Robert? Nou ja, ik denk dat het ook iets is wat, wat ontzettend groeit. Uh, ik denk dat als je, als je jong bent dat je er nog niet heel erg bij stilstaat. Ik moet zeggen dat het vooral bij mij, toen ik helemaal leider was... in me opkwam van, hé, hey, verrek, nu ben ik een leider... en nu moet ik dat stipje aan de horizon aanwijzen waar we heen willen. Ja. En uh, ja, op dat moment, als je daarbij stilstaat... denk je wel van, hm, het is wel een grote job. En, uh, met of veel. Ooit, als ik het altijd heb willen worden... nee, ik denk dat je er ook vanzelf mee wordt geconfronteerd. Ja, ja. Ik, uh, ik wens je heel veel succes met het leidinggeven... en uh, bedankt uh, voor je verhaal, voor het bellen. Dankjewel, graag gedaan. Goeienacht nog. Dank je Ik ga naar uh, Jo, goedenacht nacht. Een compliment voor uw uitzending. En ik wou toch ook wel even reageren over het leiderschap. Ja. En dat wil ik het willen noemen. Management, hè? maar de managers, dat is geen kunst, maar dat is kunde. En ik heb dan voor de managers, of de aankomende managers, zou ik eigenlijk willen zeggen, toch wel een, nou, als ik nog even van de tijd mag roven, een twaalftal tips. Ja, natuurlijk. Niet uitgebreid. Waar een manager eigenlijk zich aan zou moeten houden. Maar, maar kunt u er dan misschien twee hele belangrijke uh, uithalen? Ja. Dan die, die... zou ik de nummer één, wat ik de, de, de, de managers op uh, het hart zou willen drukken, is: uh, wen het personeel eraan dat jij nooit een oplossing voor hun probleem zoekt. Zij mogen jouw voorstellen doen om een probleem op te lossen. Mm -hmm. Dat is, een, dat is een van de ja, je kunt er wel uh, zoveel maken als je zelf wilt. Ja, dat is zeker. Dat is in ieder geval eentje, ja. Ja, en, en een, een goed manager uh, zal zich nooit, of te nimmer, uitlaten naar zijn personeel. Uh, maar dan in, in niet mis te verstaande woorden, wat toch wel redelijk vaak gebeurt. Uh, waar ook nog nooit anderen benen andere bij staan om zichzelf uh, ja, naar boven toe te tornen uh, en te laten zien van kijk, ik heb het hier voor het zeggen. Want dat schept natuurlijk een, een hele hoop uh, ja, oneenigheid onder het personeel, want daar wordt toch over gepraat met andere collega's mm -hmm. en daarmee uh, ja, baan je de weg voor jezelf uh, alleen maar naar beneden en niet naar boven. Dat zijn twee, twee mooie tips, uh, Jo. Maar, maar je, je vertelde het ook, het is een kunde. Bedoel je daarmee ja. te zeggen dan dat gewoon iedereen leidinggevende kan worden in Nederland? Dat iedereen gewoon het zich aan kan leren en... Ja, je kunt veel leren, maar als je het... Ik, ik heb altijd, zo oud als ik ben, met mijn 62 jaar, altijd gezegd... van uh, een goed leider, dat heeft hij... Die, ja, die, ik, ik, ik wil bijna eigenlijk zeggen, hij wordt geboren in de wieg. Maar dat zou al overdreven zijn. Ja. Maar... Ja, ik ben toch bijna geneigd dit toch te volharden. Je kunt heel veel dingen leren, maar als je het niet in je hebt om op een fatsoenlijke manier met personeel, hè, met je personeel om te gaan, en, en laat de mensen spreken. Niet jij. Mm -hmm. Ja, dat heeft, heeft u net gezegd. Maar is, ja. is het dus aan te leren? Zoals u zegt bij iedereen, of is het inderdaad bij sommigen dus wel vanuit de wieg, dat, dat bepaalde mensen ja. iets over zich hebben, bijvoorbeeld een ja. bepaald charisma, dat ze daardoor juist ja. die extra go hebben om een leider nee, te worden. Dat ben ik zeer, zeer, zeer zeker met u eens, absoluut. Maar het is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Leren kunnen heel veel, maar je kunt ook net zo goed als ik tegen u zeg van nou, ga maar achter een, een draaibak gaan en leren, leren, leren. Maar als je het niet in je vingers hebt, dan zul je het ook nooit leren. Nee. Bent, bent, bent, bent u vroeger zelf ook leidinggevende geweest? Ja hoor. Ja. En wat voor, wat voor type leidinggevende was u? Uh, als hoofdmanager van uh, ja, uh, een heel groot transportbedrijf met uh, meer dan duizend vrachtwagens. En, en, en de, de, de twee tips die. Namen te <laughs> ja, de, de, de twee tips die u gaf, uh, die heeft u ook uh, in de praktijk kunnen brengen? Ja hoor. In uw werkzame leven? Ja, absoluut. En een directeur die ik had, was een man die ik op handjes kon dragen. dat zeg ik dan heel eerlijk, niet alleen ik, maar door heel het personeel. Die hoorde alleen maar aan van het wat, personeel. Wat er leeft in de organisatie. Ja. ja. En die nam ook geen beslissing en die zei altijd van, als iemand naar binnen kwam, weet je wel, die een beetje ja euh, toch niet zo goed gemust was of wat ook iets niet, niet, niet, niet zinde, dan zei hij altijd van, Joh, neem eens een kop koffie en lopen eens een keer rond het gebouw en kom even terug. Nee, af... Dan moet ik altijd maar lachen, je Even een afkoel rondje. Ja. ja. En ja. heeft altijd perfect gewerkt. En ik ben zelf ook iemand die dat altijd gedaan heeft. Kom nooit bij mij op de tafel slaan. zei ik bijvoorbeeld voor mijn bureau. Loop even een keer rond, want dat praat veel makkelijker. Ja, maar ja, soms helpt het ook wel juist om het echt tot een, uh, tot een botsing te laten komen, toch? Jawel. De, de, kijk, waar gehakt wordt, uh, daar vallen wel eens paners natuurlijk. Dat is nou eenmaal zo. En af en toe moet je wel eens een heel onprettige bevissing nemen. Mm -hmm. Zeker. Dat, ja. dat, dat is inherent aan, aan, ja, aan je functie. Ja. Maar u heeft het altijd gewild? U heeft altijd dat, ook dat doel voor ogen gehad om, om dat te worden, een, een leider? Nee, Vroeger. nee. Of u bent het zo toevallig geworden? Ik ben het uh, ja, uh, min of meer erin geduwd. Is nog heel veel gezegd misschien door de directeur. Maar dit er is me langzaam maar zeker toch steeds meer uh, ja, op mijn borst geschoven. Ja, en, en, en ik heb dat altijd maar, uh, ook met de school natuurlijk, hè. Uh, ik heb opleidingen kunnen volgen tot aan de hbo toe, dus uh, wat dat betreft ben ik niks tekort gekomen en heb daar heel veel van geleerd. Ja. Maar ik moet erbij zeggen, ik had een hele fijne leermeester oké okay. als manager en daar heb ik heel veel van meegenomen en opgestoken. Ja. Dus dat is toch ook wel belangrijk dat je iemand inderdaad uh, boven je hebt. waar je een beetje ja. aan kan optrekken. maar die je ook kan vertrouwen en uh, die jou echt steunt. Ja, daar kon ik, als ik daar iets in vertrouwen. want dat, dat is ook een gegeven. als je iets in vertrouwen kunt uh, vertellen. of overleggen met, met je mentor, om het dan maar netjes te zeggen. dan ga ik er vanuit, en daar was ik best in, in voer bang van. of bang mee, hè, om iets in vertrouwen te zeggen. Ja, van iets te delen. Goed, zal je dat niet doorbrieven? Ja. Nou, en dat vertrouwen heb ik van die man gekregen en daar heb ik ook nooit beschaamd. En dat zijn allemaal van die dingen. Als een personeelslid iets tegen jou zegt, in vertrouwen, hou dat ook voor je. Ja. Dat valt niet altijd mee hoor. Nee, dat kan me voorstellen. Er zijn soms wel nee. echt belangrijke dingen die je dan toch misschien uh, niet voor je kan houden. Nee, maar ja, je wordt erop afgerekend hoor. Ja, hoor dat, dat, dat geloof ik. Ik Absoluut. vind het uh, mooi om te horen de ervaringen, uh, Jo, en de, de tips die je gegeven hebt. Dankjewel. En succes met het programma. Ja, dankjewel en een goede uh -oh. nacht. Okay. Nou, u kunt uh, mailen naar nacht.to.nl... maar u kunt ook bellen om mee te praten over het onderwerp. En, uh, ja, wat maakt iemand nou een goede leider? Wat heeft u meegemaakt? Bent u misschien gewoon thuis een leider van een, bijvoorbeeld een groot gezin? En uh, ja, wat komt daar allemaal bij kijken? Heeft u daar nog bijvoorbeeld tips bij? Of zegt u van nou, daar zijn geen leiderschapskwaliteiten voor nodig? Dat overkomt u gewoon en je bent dan gewoon op een gegeven moment de leider. U kunt uh, bellen 0800 1121. Anita De het is On uit 1983 in de Nacht op 1. Waar we praten over een uh, interessant en boeiend onderwerp over leiderschap. En dat is naar aanleiding van een uh, eerder gesprek wat we in uh, de Nacht op 1 hebben gehad. Een gesprek uit het programma Dit is de Dag met hoogleraar Mark van Vught... die een boek heeft geschreven over natuurlijk leiderschap. Ik ga praten met uh, Nilly. Goeienacht. Goeienacht. Uh... Hallo. Ja, hallo. Welkom. Ja, dank je. Oh, ik moest meteen beginnen? Ja, ja u mag maar beginnen. Oh, sorry, ik, ik, ik, denk, wacht gewoon, ja. ik wacht gewoon. Ik wacht rustig af, maar dat ja. geeft niet. Hallo, ja, ik, uh, ik, uh, uh, ik werd wakker vandaag. Ik weet dat jullie dat programma hebben, dus denk ik even aan doen. Ja. En toen, ja, soms, soms zeg je, goh, wat een leuk, interessant onderwerp. Meestal, meestal is dat zo. Mm -hmm. Maar ik uh, moest meteen denken aan leiderschap in oorlogsverband. Oké, hoe kwam je daar ik gelijk? Zelf... Op? Nou heb ik zelf geen oorlog meegemaakt, maar. Uh, mijn vader was uh, gevangene in het Jappekamp aan de Burma Spoorlijn. Mm -hmm. En mijn vader vertelde. Van dat je onder dwang van de militairen. de brug over de River Kwai moest bouwen. Mm -hmm. Hij was gevangene daar. Ja. Maar uh, mijn vader vertelde dat er per dag. Uh, heel veel mensen stierven aan je aan wat, wat is decentrie? Maar mijn vader aan decentrie, dat, is, uh, dat weet je wel wat het is, toch? Nee, nee, dat weet ik echt niet, nee, anders vraag Oh, je sorry. Decentrie is een, uh, uh, een buikandoening, dus net als diarree, maar dan heel erg. Oké. Okay. Waar vaak de dood volgt. Mm -hmm. Nou, uh, mijn vader die vertelde, uh, vertelde dat hij uh, in zijn groep leiders een soldaat had die hem stiekem eten gaf. Oké. Okay. En dat, dat was eigenlijk dus, vrij, vrij ongebruikelijk, dat dat gebeurde? Dat zal misschien meer gebeuren, maar uh, wij zijn ook een beetje van Chinese afkomst. Dus mijn vader had die Chinese trekken en misschien had hij zo, die kampleider gedacht van nou, hè, hij lijkt op een van ons. Ja, ja. Maar wat ik wil zeggen is dat je in leiderschap ook kan laten zien dat je mens bent. Hè? Ja, maar in, in die omstandigheden die u omschrijft, uh, uh, lijkt me dat heel uh, erg moeilijk hoor. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar voor die soldaat, die kampleider... Laat zijn mensheid zien. Hij, hij, hij, hij, hij, was, hij werkte in oorlogstijd voor het jappen. Voor ja. de jappen. Ja. Maar hij liet, hij liet gewoon zijn mensheid zien. En dat wou ik eigenlijk naar voren brengen. Dat, uh, dat als je een leider bent, hoe, hoe dan en waar dan ook. Mm -hmm. Dat je dus niet moet vergeten dat je mens bent. En vaak is dat heel moeilijk. Dat hangt van de omstandigheden af. Ja. Want later werd, later werd mijn vader... Uh, hoofd van de tegenkamer gemeente-elektriciteitsbedrijf. En hij leeft nou niet meer dan, maar toen hij afscheid nam, toen, toen, toen vertelden de mensen die het afscheid van hem nam dat hij, dat hij een chef was. Maar eigenlijk was hij geen chef, maar toch was hij chef. Want, omdat hij dan vooral ook heel erg menselijk was. Dat was dan. Ja, ja, ja. ja. nou deed mijn vader ook vanuit zijn geloof. Maar uh, nou ja dat is een hele grote drijfveer natuurlijk. Ja. Maar uh, uh, dat, hij, uh, dat hij, laat me zeggen, hij had tekenaars onder zich. Mm -hmm. Maar die, daar praat hij ook uh, privé mee. En, en, uh, dus hij deed meer als alleen het, het vak uh, overbrengen. Ja, hij was ook privé, ken hij het leven van, uh, van zijn werknemers. Ja, zelf ben ik 34 jaar leidster geweest. Of tenminste coach, hè, noem je dat, met verstandige gehandicapten. Ja. En ik heb zoveel geleerd van deze mensen. Want als jij in lijden bent, dan heb je een spiegel, krijg je een spiegel voor je. Omdat je met die mensen werkt, hoe je eigenlijk zelf bent. Ja, ja. En dat is soms heel dat... confronterend ook. Ja, is heel confronterend. Dus ik bedoel maar uh, van leiderschap... dat uh, daar, daar, uh, als, je, als je een beetje mensheid bezit, dan komt dat goed. Dan kom je al heel ver. U heeft veel geleerd van, van, van, van uw vader? Oh, enorm. Ja, ik heb gezegd, papa leeft in mij voort. <coughs> hij was, uh, hij was uh, meer een gebedsmens dan wel. Ja. Want als, ik, als, als mensen wat hadden, dan wat mijn vader. En dat ben ik nooit vergeten. En ja, ik probeer het soms ook te doen. Maar ik ben, ben niet zoals mijn vader, dat ik uh, altijd uh, kan bidden. Nee, nee. Voor iets. Nee. Maar hij, hij levert het woord. Ik vind over. je moet het kunnen zien, hè. Je moet het kunnen zien aan elkaar. Dat je dan toch, als je in God gelooft... en ik, ik praat er haast nooit over, maar dat je dat een beetje kan zien. Uh, ja, maar hoe, ja, hoe bedoelt u dat dan? Kunt u dat uitleggen? Hoe kan je dat dan zien? Ja? Want... ik bedoel... Uh, uh, wat, wat, wat, hoe, hoe zal ik het uitleggen? Uh, nou, ik heb, uh, ik heb een boekje gelezen van zuster Teresa die onder de allerarmste toch ook de leiding gaf. Mm -hmm. Maar ze zegt, je moet, in het Engels... you moet zien God's kindness on your face. Ja. En nou is het niet zo van, oh, ik ben zo blij, ik ben zo blij. Maar vriendelijkheid mag best gezien worden. Zeker, ja. Nou, eigenlijk, ja, gut, het lukt mij ook niet altijd. Maar als je dan in leiderschap... Uh, iets laat zien van, van, van wat goed is dan gaat alles zo beter. Precies, en dan kan het misschien ook weer uh, op andere mensen uh, soort overkomen. Dat, dat ze zich ook weer anders opstellen. Ja. Naar de, na, naar de leider toe, denk ik. Ja, op hun manier. Maar ja. in ieder geval uh, dat jij iedereen in zijn vader laat... dan doen ze het bij jou ook, denk ik. Ja. Want u, u bent nu nog steeds uh, zelf leider? Of een leidinggevende? Nee, ik, ben in de, ik ben in de ziektewet uh, terechtgekomen... Mm -hmm. Maar ik ben wel, ik heb, ik heb dus ik, ik, ga nog met, met deze mensen om, die inmiddels zelfstandig wonen, begeleid wonen, en ik heb met sommigen een... een, een daar ben ik gewoon vrienden van geworden. Ja, door door door. Plaats van uw ja. leiding. Eerst was ik hun leidster, maar nu ben ik gewoon een vriendin. Ja, mooi om te horen. Ja, oké. Okay, dus. ik, ik wil u bedanken voor het voor het verhaal. Iets te danken, hoor. En ik, ik wens u nog een goede nacht. Ja, jij ook hè? Dank u wel. Dag. Dag. U kunt er meepraten over, over leiderschap. Wat, uh, ja, wat maakt iemand een, een, een goede leider? Uh, ja, kunnen we in de toekomst zonder leiders? Denkt u, da denkt u daar soms aan? U kunt er meepraten. 0800 1121. Dat is 0800 1121. Well, it breaks my heart.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 so cold friends, said they'd be there till the bitter end are gone, but I won't be just like the others, I'm gonna show you my true colors, you can't ever make me leave, no, no, I won't ever leave. Not able and the ones who change the world. En to me in de nacht opeen. En ik, ik las vandaag uh, bij het voorbereiden van het onderwerp over leiderschap nog een aantal uh, mooie uh, uitspraken. Bijvoorbeeld van ex-Shell-topman Jeroen van der Veer. Die heeft uh, ooit gezegd: De kracht van leiderschap in een organisatie is een ultieme simpelheid ultieme simpelheid. ja, Ook bij multinational als Shell. En uh, nog een, een, een mooie wijsheid. Um, als er een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te bekijken van zowel het oogpunt van iemand als dat van zichzelf. Dat is een uitspraak van Henry Ford. Uh, u kunt uh, meepraten over dit onderwerp via uh, nacht@eo.nl. dat is het e-mailadres, maar u kunt ook bellen via telefoonnummer 0800 1121. Leiderschap, uh, kent u goede leiders? Uh, ja, door wie bent u geïnspireerd? Misschien in het verleden? Of misschien uh, ja, wordt u nog steeds geïnspireerd door bepaalde lijden of door bepaalde eigenschappen van iemand. U kunt bellen 0800 1121. Louis, en de nieuws stak with you uit 1986. Aan de telefoon heb ik uh, Frans, goedenacht. Goedenacht. Le leiderschap, je, hebt, je hebt, uh, vertelde je net al uh, zelf ook... Uh, geef je soms leiderschapsessies aan bepaalde groepen? Ja. Ja, we hebben hier een recreatiecentrum... waar leiderschap heel hoog in vaandel staat. Ik heb daar de, in de jaren 15 terug... Uh, met een spel dat ik ontwikkeld heb... De eerste prijs meegewonnen in Brabant. Mm -hmm. En dat gaat zuiver over leiderschap. Zeg dat je 40 mensen bij elkaar hebt, worden vier groepjes van tien. Daar moet een leider, wij noemen daar captain, uitkomen. Ja. Overleggen ze zelf. Na een spel of vijf, moeten ze opnieuw een leider eruit kiezen. Iedere keer krijgt die groep een opdracht. Klink, klinkt heel leuk. En op een gegeven moment komt er dan een, een, een leider uit voor die groep, twee ja, leiders, ja. waarmee ze zich kunnen identificeren. Nou ja, nou kijk, iedere keer krijgen ze een opdracht. Ik zei bijvoorbeeld, ik zoek de slimste dame uit de groep. Dan moeten ze overleggen met elkaar. Wie de slimste is? Ja, wie die slimste dame is. Wat leuk. Vijf ja. minuten, nog geen minuut later. Moet, eh, krijgen ze een opdracht voor iemand die sportief is, ja. Die krijgt vijf minuten tijd om een vis te vangen. Maar dan moet er moet een dame bij zijn en die moet er de maaien en de pieren meenemen. Nou, dan moet je eens kijken wat er <lacht> en wat er afvalt. Maar dat gebeurt ook echt bij het spel dat ze dus naar buiten moeten om dan een, een, ja, een vis te vangen. Ja, naar buiten, op te stappen met een taxi, weg een opdracht vervullen. Oh, wat leuk Dus dat Ze is. moeten iedere keer een keuze maken. Wie dat ook gaat in doen. In de groep wie dat gaat doen. Ja, ja, ja. Ja, en in teamwork training wordt het op het bedrijf afgestemd. Mm -hmm. Ja, en dan komen de personeelszaken observeren dan, ziekenhuizen en verpleegkundigen, wie daar in de groep meer leiderscapaciteiten heeft als ze vermoeden. Ja, wat leuk. En hoe lang doet, doet u dat al, uh, Frans? Dit uh, doe ik... Uh... Dit spel, precies, doe ik zeker 15 jaar. Okay. En er wordt met honderden per jaar bij ons op de Willem de Zwijgerhoeve gespeeld. Ja. Yeah. Ja, plus heb ik ook meer bedrijven, Storix, uh, Shell, Philips, Politie, Recherche ja, mm -hmm. Leger. Met zelfs krijg je peenbal erin, handbal, kruisvoet schieten en, en spe, pak je de spelen aan. En dan komt de leider eruit. Maar Hans Knet, die vroeger bij Stork zat, hebben hij samen en ik met twee ideeën bij het boek geschreven Energie en Leiderschap. Leiderschap en energie. Hm. Dat zijn twee dingen die we aan elkaar koppelen. Ja. Dus u heeft een, u heeft een, kan een spel ontwikkeld? En je kan ermee beginnen. Ja, dus u heeft een spel ontwikkeld en u heeft een boek geschreven over leiderschap. Mede. mede, mede ik denk alleen, dat zou te veel eer zijn. Precies. Dus u zit daar helemaal in die materie. Kunt u, kunt u kort uh, heel even uitleggen wat nou het belangrijkste was uit het, uit het boek? Even heel kort, want ik heb zometeen nog een, een andere... We over de energie die er vrij komt als je een leider bent. En dat je met die energie goed omgaat om die leiderschap uit te dragen... Kijk, als jij te overhaast bent, te slow bent, dan komen die capaciteiten die je misschien bezit niet, tot, niet goed over. Niet tot z'n recht. Het is, als je een leider bent, is het altijd het overbrengen van wat je bedoelt en wat het resultaat moet zijn in een bedrijf. Mm -hmm. En zo heeft hij zoveel verschillende kanten. Kijk, ik heb vroeger bij de schoot gezeten En er was een hopman, duidelijk, een leider. Een vader, ook. Ja. ook. Ja. Nee, maar zo krijg je een aanvoerder bij een voetbalclub. Die heeft ook een bepaalde leiderscapaciteit. En niet iedereen is geschikt om een aanvoerder te zijn. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar nou. ontdek hem wel. Kijk, en in het spel, waar wij ook heel veel spelen met de sportclubs. Mm -hmm. Ja, daar komt dan die leider gewoon naar, naar voren. Ja. En op een spelmanier, ja, en toch een druk om te presteren. Ja. Want zijn groepje van tien personen, ja, daar hangen de prestaties van het groepsgeheel... ook aan af. Precies. Dus hij wordt iedere keer gecorrigeerd, gestimuleerd. En als je daar naar een spel of vijf, opnieuw de opdracht geeft, ja, ja. wissel van leiding, dan kan je daar in dat spel meerdere keren observeren waar de leiders in zitten. Ja. Ik en vind dan het een, verder in het werk... dit verder uh, goed, goed gebruiken. Ja. Ik vind het erg leuk om te horen, Frans... dat je dit hebt ontwikkeld en ook mee een boek hebt geschreven. Uh, ik, ik wil je bedanken voor je bijdrage... want omwille van de tijd wil ik nog even naar mevrouw Walstra toe. Ja, dus graag gedaan. Ik, ik wens je goede ja, nacht. Dank je wel. Dag. Dag. Mevrouw Walstra, goedenacht. Ja. U heeft ook ooit een, een, een, een, een, een fijne leidinggevende gehad. Um. Ja, ik had het dus over uh, mijn directeur ja. van vroeger. Uh, ja, het, het, het was zo'n innemende man. Ik bedoel, uh, is, uh, iedereen was gelijk voor hem. Uh, ik werkte toen, ik ben, ik ben zelf hoger opgeleid, maar door omstandigheden... ...werkte ik bij de bibliotheek en het magazijn. Maar... Het was de eerste keer dat, dat het magazijn onder de grond, hoor letterlijk, ja. op uh, de kaart werd gezet. En uh, daar werkten ook ontzettend leuke mensen. Ja, en wat, wat, wat zorgde ervoor dan dat, dat iedereen gelijk was? Wat, wat, uh, wat voor invloed oefende de directeur daarop uit dan? Hoe deed hij dat? Uh, hij, gaf, uh, hij, uh, hij gaf iedereen een gezicht, zal ik maar zeggen. Okay. Doordat hij dan iedereen heel goed kende, persoonlijk ook? Dat hij wist van wat ook iedereen dat, deed? Ook dat. Hij maakte persoonlijk met iedereen kennis. Um, hij is het water weg, weggebonzurd, dat heb je meestal met goede mensen. Uh, reorganisatie en uh, ja, u kent het wel, de bezuinigingen ja. op het hoger onderwijs. Mm -hmm. uh, toen kwamen er dus echte managers. Ja, ik ben zelf dus ook uh, uh, vanwege mijn leeftijd uh, weggebronvuurd. Ja, want als ik het dan goed begrijp, was dat dan een, een directeur die u toen had, een leidinggevende die een beetje van de oude stempel was. Ja. Dat, dat beviel heel goed. Heel goed, ja. ja. En, en, en kunt u nog een. een heeft u nog een, een mooie anekdote uit die tijd over de, de, ja, het leidinggeven, om, om het onderwerp daarmee af te sluiten waarvan u zegt van nou, dat was een dat was een mooi moment of dat kenmerkte merkte, uh, die leidinggevende, die persoon? Um, ja, eigenlijk wel. Ik werkte toen in het magazijn. Uh, het was onder de grond, dus uh, uh, ja, van, van alle geluiden van boven uh, afgesloten. Het was natuurlijk een bibliotheek, dus uh, daar, daar heerst uh, stilte. Maar wij konden daar dus muziek draaien... Uh, en ik weet dat, dat ik daar nog maar kort werkte. En ik had dus uh, de opera uh, aanstaan. Ja, en u zat lekker hard mee te galmen en te zingen en te neuriën? Nou, um, maar ik, ik weet wel dat hij toen in een, in een toespraak zei... en toen kwam ik beneden en wat hoorde ik? Opera in het, <laughs> het magazijn! <laughs> dat had hij nooit gedacht. Nee. En dat was de muziek die u opzette toen in het magazijn, in die kelder? Nou, oh, die, die, die, die had ik aanstaan. Ja. Dus ja, dat, dat vergeet ik nooit. Ja, dat hij dat dus zei in een toespraak? Ja, ja. Erg leuk om, dat, te, dat om te, te horen. Ongeletterklare en uh, zoiets. Nee, nee dat, dat er ook nog echt uh, uh, je, je leven in de brouwerij was beneden. Ja, ja. Dat het niet het afgedankte hoekje was daar. Nee, nee. <laughs> uh, mooi om te horen, mevrouw Walstra. Ik heb daar een. een, een, een ja, een, een, een, een. hele prettige tijd uh, aan de ogen gehouden. Ja. En daarna werd het. Uh, nou ja, ellende. Ja. Nou, u kijkt er teru met, terug op een, een mooie de, tijd. Uh, uh, uh. Ja, als <laughs> ik het zo hoor. Ik, ik wil u bedanken voor, voor, u, voor uw bijdrage voor uw telefoontje, mevrouw Walsch. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Ja, u ook. Dank u wel. Dank u. En tot zover het onderwerp over leiderschap. We hebben straks uh, tussen vier en, en half zes hebben we nog heel veel fijne muziek... van onder andere Cat Stevens. Ook George Michael komt er in het volgende uur aan. En natuurlijk om half zes hebben we ook het onderdeel Focus op de Wereld. En in Focus op de Wereld praten we vandaag om half zes... met twee hulpverleners. De ene die woont in Nicaragua... en de andere hulpverlener die woont in Nepal. Ik ga dan praten met ja, de bezigheden van deze hulpverleners... maar ook het nieuws al daar in Nicaragua en in Nepal. Graag tot volgend uur met veel mooie muziek.